8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal. President Obama heeft zijn speech het Amerikaanse volk en de internationale gemeenschap kunnen overtuigen. En waar krijgen die honderden leerlingen van de Rotterdamse Ibn galdum school vanaf november les? Hoort u meer over zo dadelijk nu het NOS-journaal. Dit is Mark Visser. Kinderen worden de dupe van de economische crisis. Dat zegt kinderombudsman Dullaert, is een jaarlijkse kinderrechtenmonitor. Financiële problemen veroorzaken spanning in een gezin... en die kunnen leiden tot kindermishandeling of een vechtscheiding. Dullaert zei in het Radio 1-journaal... dat steeds meer kinderen onder de armoedegrens leven. Het betreft nu 1 op de 9 kinderen, het is 377.000 kinderen. Dus dat zijn enorme aantallen. En dat betekent dat de meest basale zaken in een gezin niet aanwezig zijn. Dus uh, je mist of een ontbijt of een maaltijd. Winterkleding, zomerkleding, thuis is de elektriciteit uit. En dat leidt tot enorme ja, problemen voor kinderen. De kinderombudsman vraagt ook aandacht voor de overheveling van jeugdzorg naar de gemeente in 2015. Volgens hem gaan de veranderingen zo snel dat de zorg voor kinderen in gevaar komt.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 That my innocence will be demonstrated. Evans legt alleen het vicevoorzitterschap neer. Hij blijft wel lid van het Lagerhuis.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 Het Nederlands helftal heeft zich gisteravond geplaatst voor het WK in Brazilië. Oranje won de uitwedstrijd tegen Andorra met 2-0 door twee doelpunten van Robin van Persie. Nederland heeft nu 22 punten uit acht wedstrijden. Bondscoach Van Gaal is tevreden, al vindt hij het jammer dat deze wedstrijd in zo'n klein en weinig sfeervol stadion moest worden gespeeld. Wij moesten gewoon een job doen en wij hebben ons gekwalificeerd. En, en als je ziet hoe van Persie die eerste er is, er hij achter. Daar, daar kom je voor naar het stadion, ook al is het uh, een klein stadion. Ook Italië is zeker van deelname aan het WK na een 2-1 overwinning op Tsjechië. En vannacht hebben ook Argentinië, de VS en Costa Rica zich geplaatst. Er is vooral bui bij zee, later ook in het binnenland. En er is ook af en toe zon bij ongeveer 17 graden. Morgen valt er nog een enkele bui. Vooral in het noorden schijnt de zon dan flink... en blijft het misschien wel helemaal droog. De dagen daarna is er weer meer bewolking met soms wat regen. Verkeersinformatie, Jolande van der Velden. De ochtendspits valt me niet tegen. Zo'n 55 kilometer op dit moment... Uh, niet al te veel bijzonderheden. Er is een technische storing aan het spitsstrook op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Daarom blijft hij dicht. Tussen knoopend Kleinpolderplein en over het Berk en Roderij is Roodreis nu 2 kilometer. Ik denk dat het daar wel wat gaat aangroeien. En de langste file die staat op de A13 richting Rotterdam. Bij Delft 4 kilometer. Dankjewel, Jolanda. Tot zo dadelijk. En straks in onze uitzending. Ze willen door, maar ze mogen niet. Moet u meer over. De leiding van de Iben School.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 Een Amerikaanse aanval op Syrië lijkt weer wat verder weg als we Obama goed hebben beluisterd. De reacties op zijn toespraak zijn zeer verschillend. I'm very disappointed. I don't think that we should be doing this. I don't. I think that so. I love Obama. I, for Obama. I don't agree. Amerikanen hebben een dubbel gevoel over hun president. Ja, maar goed, de Amerikaanse president heeft ook een dubbele boodschap aan dat Amerikaanse volk. Het begrip voor een militaire aanval op Syrië, maar ook ik blijf werken aan een diplomatieke oplossing. In een opium poging om tijd te winnen en vooral geen gezichtsverlies te lijden, sprak Obama afgelopen nacht de Amerikanen toe. My fellow Americans, tonight I want to talk to you about Syria, why it matters, we go from here. Obama kwam met een nieuw argument waarom Syrië ook de Amerikaanse veiligheid in gevaar brengt. If we fail to act, other tyrants will have no reason to think twice about acquiring poison gas and using them. Als we Assad niet stoppen, zullen andere dictators ook chemische wapens gaan gebruiken. En op een gegeven moment lopen onze troepen dan het risico om ze weer tegen te komen op het slagveld. Zo scherp had Obama het nog niet eerder neergezet. Veel Amerikanen vinden dan ook dat Assad moet worden aangepakt. Maar ze zijn bang dat de Verenigde Staten verstrikt raken in een volgende oorlog. Many of you have asked... Wil dit ons op een slippery slope naar een andere wereld? Een veterin, het is meer blunt: deze nation is sick en tired van woon. Obama begrijpt dat de Amerikanen moe zijn van oorlog. Maar dit wordt geen Irak of Afghanistan, verzekert hij. Dit zou een targeted strijk om een klare objectie: het gebruik van chemicaliën en Assad's capaciteiten. Het wordt een beperkte aanval om verder gebruik van chemische wapens te ontmoedigen, zegt de president die Assad niet wil verdrijven. En bovendien wat er na Assad komt, kan nog wel eens erger zijn. It's true that some of Assad's opponents are extremists. But Al-Qaeda will only draw strength in a more chaotic Syria if people there see the world doing nothing to prevent innocent civilians from being gassed to death. De president erkent dat het verzet veel extremisten bevat. Maar hij is bang dat als de wereld zich afkeert van Syrië dat Al-Qaeda helemaal vrij spel krijgt. En dat is een argument dat telt, de dag voor 11 september. Dan de grote bemiddelingspoging van de Russen. Obama heeft gevraagd alle stemmingen in het congres uit te stellen zolang er diplomatie wordt bedreven. I'm sending Secretary of State John Kerry to meet his Russian counterpart on Thursday. And I will continue my own discussions with President Putin. Deze week wordt er dus vooral verder gepraat met de Russen. Meanwhile, I've ordered our military to maintain their current posture to keep the pressure on us on and to be in a position to respond if diplomacy fails. En ondertussen houd ik de vloot in paraatheid voor het geval de diplomatie faalt, dreigt Obama. En dan tot slot het morele appel. Eerst aan de bevolking. The burdens of leadership are often heavy, but the world's a better place because we have borne them. De wereld is er beter aan toe omdat Amerika altijd zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. En dan zijn beroep op het congres, dat toestemming moet geven voor de aanval. So, Hij right, so vraagt de republikeinen om het leger te durven inzetten... voor een zaak die zo overduidelijk rechtvaardig is. To, my on the left, I ask you to your in en van de critici uit zijn eigen partij vraagt hij... om nog eens goed te kijken naar de beelden van de kinderen... die sterven op een koude ziekenhuisvloer. Wessel de Jong luisterde mee met de speech van Obama. En die richtte zich niet alleen tot het Amerikaanse volk... en de afgevaardigden in het congres... maar natuurlijk ook tot de internationale gemeenschap. En ook het Syrische regime zal hebben meegeluisterd. Alexander Bon, universitair docent internationale veiligheidsstudies... aan de Nederlandse Defensieacademie. Goedemorgen. Goedemorgen. En heeft Obama dan indruk gemaakt? Of heeft hij internationaal een handreiking gedaan? Ik denk dat hij zich vooral richtte op het Amerikaanse volk. En ik denk dat hij daar duidelijk heeft gemaakt... dat hij de twijfels serieus neemt. Die sprak hij heel expliciet aan, meerdere keren. Hij haalde mensen aan. U heeft mij geschreven, zei hij constant. En eh, bracht dan een probleem naar voren en gaf daar antwoord op. Ik denk dat ze dat in de rest van de wereld opvatten... als een serieuze poging om nog even tijd te winnen... om de diplomatie zijn werk te laten doen. Maar... De achtergrond van deze speech is natuurlijk dat Obama heeft gezegd... en dat zei hij in de speech ook weer... ik sta klaar om dit toch te doen. Dus de, de, de, de denkbeeldige kruisraket hangt al in de lucht. Uh -huh. En dat is wat de rest van de wereld natuurlijk weet. En Assad in het bijzonder. Ja, Hij moet ook wel, hè? want hij moet natuurlijk de, de druk op Syrië uh, staande houden. Ik wou zeggen, hij heeft het wapen uit de scheden gehaald. Uh, het hangt in de lucht en hij moet natuurlijk geloofwaardig maken aan Assad... van als jij niet meewerkt, dan gaat het bommen regenen. Want heeft Assad, denkt u, inmiddels het gevoel... Nah, het zal wel meevallen allemaal... Nou, de, kijk, er zijn die twee kanten. Wij kennen de buitenkant. Hè, de publieke uitspraken van de Amerikaanse president... van de Russen, van anderen. Uh, maar we weten niet wat er uh, op de achtergrond gebeurt. Want op allerlei manieren zullen er boodschappen gegeven worden aan Assad. En misschien doet Assad dat ook wel aan anderen. Dus ik denk dat Assad op dit moment heel serieus voelt dat er iets gaande is tegen hem... dat hij daar ernstig rekening mee moet houden. Maar bij een operatie zoals dit, een strafoperatie, zoals het wordt genoemd... maar Assad zal misschien denken, dit is het gewoon het begin van een aanval op mij... is het de vraag, wanneer zal Assad toegeven, zal hij dat doen? Of zegt hij, van: nou, ik hou het gewoon heel lang vol, want voor mij is het erop of eronder. Ja. Dan is van belang hoe de Russen reageren, wat heeft wat Goed ingehoord in de woorden van Obama, denkt u? Ik denk dat de Russen uh, op een aantal punten tevreden zijn... omdat ze zeggen, wij hebben tot nu toe door uh, ons poot stijf te houden... in de Veiligheidsraad en door uh, tegenweer te bieden... aan de plannen van de Verenigde Staten... hebben we voor onszelf wat diplomatieke speelruimte gecreëerd. Maar daar staat tegenover dat je zou kunnen zeggen... op deze manier zegt Obama ook... ik wacht de inspanningen van de Russen en de Fransen af om Syrië te bewegen, zijn chemische wapens onder controle te stellen... of te laten inspecteren. Maar dat legt ook een deel van de verantwoordelijkheid... voor de oplossing van het probleem bij Rusland. En dat is best lastig. Ja, ja want de Russen willen dat uh, de Verenigde Staten en de bondgenoten... afzien van gewelddadig ingrijpen. Nemen ze daarmee niet juist de druk van de ketel weg? En u geeft al aan, het is erop of eronder ondervoer, Assad. Dat is in ieder geval het gevoel wat hij zou kunnen hebben nu. Dat zou dan wel eens minder kunnen zijn. Ja, nou, kijk, het, het dwingt de Russen om verantwoordelijkheid te nemen. Tot nu toe zijn de Russen vaak in de Veiligheidsraad met China tegen westerse initiatieven. Uh, zijn ze daar niet zo voor? Vinden ze dat moeilijk? Houden ze hun vrienden wat uit de wind? Maar tegelijkertijd is de internationale opinie natuurlijk erg tegen Syrië. En dat kleeft aan Rusland. Dus ze hebben zelf ook het gevoel, daar moeten we wat aan doen. Bovendien wonen er uh, veel Russen in Syrië. En is het ook mogelijk dat uh, Moskou zelf denkt, het begint nu veel te... Te worden. Maar wat is dan het drukmiddel van de Russen... als zij niet willen dat er uh, gedreigd wordt met gewelddadig ingrijpen? Nou, De Russen kunnen, als ze, als ze succesvol zouden zijn... zouden ze eventueel Assad kunnen overtuigen... lever die wapens in of laat die door ons controleren... Uh -huh. of door een derde macht die nog aangewezen moet worden. Uh, en misschien is er dan een optie om ook een einde te maken aan de burgeroorlog. Uh, de vraag is natuurlijk of de rest van de wereld daarmee akkoord gaat... want de Russen willen natuurlijk graag Assad of zijn regime... Uh, of anderen daar in de buurt aan de macht houden in een deel van Syrië. Zodat zij zelf hun machtspositie, hun marinehaven, uh, Russen in uh, Syrië... en misschien leveranties van allerlei uh, wapens of geld wat nog openstaat... wat ze terug willen krijgen, om dat te behouden. Ja. Maar als dan, meneer Bon uh, hun houding is, zou er dan iets met de Russen te doen zijn? Zou er iets bij hen te halen zijn in de Veiligheidsraad? Nou, dat, dat, dat weet ik niet. Ik vermoed dat daar naastig over wordt overlegd op dit moment. Want de Russen willen dan natuurlijk ook publiekelijk iets scoren. Precies. Uh, maar ja, kijk, door te zeggen wij willen met uh, kijken of we Syrië kunnen overtuigen... om niet die wapens onder controle te stellen, hebben ze een actieve rol uh, aangenomen. Terwijl ze voorheen altijd gewoon zeggen liever op de rem staan. En nu zeggen ze we gaan zelf ook meedoen. Goed. Alexander Bon, universiteit docent internationale veiligheidsstudies. Hartelijk dank voor uw analyse. Oké, okay, dankjewel. Goedemorgen. Het <hijst> is informatie bij de ANWB, Holanda van der Velde. Het valt me nog mee, 70 kilometer, een paar ongelukken. Uh, nieuw is de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer, de rechter reishok is dicht. Ook een, uh, ongeluk op de A, nee, een kapotte auto op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen knopen de Rijnzweert en Lunetten staat 2 kilometer, de linker reishok is dicht. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half 10 het NOS Radio 1 Journaal. De Rotterdamse Iben-Galdoenschool moet dicht. De kwaliteit van het onderwijs is zo slecht dat de overheid de school niet langer wil financieren. Dat heeft u waarschijnlijk wel meegekregen. Het bestuur, onder leiding van Ayan Tonja, moet nu andere scholen zoeken voor de 700 leerlingen van de school. Want een doorstart hoort volgens Tonja niet tot de mogelijkheden. Nee, een doorstart uh, is geen optie. Uh, ik wil een nieuwe start. Want je ziet uit het rapport dat het rapport alleen maar naar het verleden wijst. Uh, vanaf 2012 dat ik hier ben hebben wij dingen in gang gezet. Uh, die waren goed op de weg uh, om een aantal dingen goed te bereiken en dingen uh, voor elkaar te krijgen. Maar doordat wat er gebeurd is, uh, is eigenlijk alles in licht gevallen uh, en zijn we teruggeworpen in de tijd. En dan is het eigenlijk niet mogelijk om binnen twee jaar dan nog uh, uh, voor elkaar te hebben. meer tijd nodig. Maar meer tijd wil ik deze uh, organisatie ook niet aandoen, want dat gaat ten koste van de kwaliteit van onze leerlingen. En dat wil ik niet. Ik wil een nieuwe start proberen te organiseren, waar je met een schone lijk kunt beginnen, zoals het inspectierapport zegt, waarin je echt iets nieuws kan opbouwen. En dat is een traject die we nu moeten gaan verkennen wat daar de mogelijkheden zijn. Maar daar heeft u wel tijd voor nodig. En tijd is er natuurlijk niet al te veel. Want die leerlingen die hier op school zitten, die moeten onderwijs krijgen. Hoe, hoe gaat u dat doen? Tot 1 november gaat het onderwijs gewoon door hier. Want de bekostiging stopt per 1 november. Maar ik wil binnen nu en twee weken duidelijkheid scheppen over wat de mogelijke oplossingen zijn voor de toekomst. Waar leerlingen gegarandeerd islamitisch onderwijs kunnen krijgen met kwaliteit. Wat waren de reacties in de zaal hier vanavond? Ja, geschokt. Uh, geschokt in de zin van, uh, ja, waarom moet het ons overkomen? Uh, uh, waarom uh, gebeurt dit ons? Uh, ik heb het duidelijk gemaakt van, ja, kijk eens, uh, dit was uh, misschien te verwachten, politiek maatschappelijk gezien. In feite is het zo van, je kan zeggen, kijk eens, uh, de school komt, overkomt iets, iets verschrikkelijks. En dan word je eigenlijk dubbel gestraft. Eh, wat ook uit het inspectierapport blijkt, dat we op de goede weg waren. Maar dit heeft roet in het eten gegooid. En dan is het een dubbele straf om te zeggen, van dan stoppen we gelijk de bekostiging. Maar politiek-maatschappelijk kan ik het ook wel begrijpen. Maar eh, het is voor de ouders eh, heel erg lastig om dat te begrijpen natuurlijk. U zegt, we waren op de goede weg, maar uit het rapport blijkt dat het onderwijs niet goed was. Uh, er waren financiële problemen. Ja, dat lijkt, klinkt mij niet in de oren als we op de goede weg zijn. Jawel, je kan het rapport lezen dat de afgelopen anderhalf jaar zaken in gang gezet zijn... om daar juist positieve veranderingen in aan te brengen. Wij hebben vorig jaar een positief exploitatieresultaat gehad, financieel gezien. En al die gegevens die in het inspectierapport verwoord staan... dat is niet nieuw voor de inspectie of de minister. Want ik sta al anderhalf jaar onder verscherpt toezicht. De ministerie weet precies wat mij financieel is. Dat was vorig jaar ook zo en het is dit jaar ook zo. En je kan zien dat ik in anderhalf jaar tijd bijna 1,2 miljoen aan schulden heb ingelost. Dat waren gewoon allemaal kleine stapjes in de goede richting. Dat staat ook heel duidelijk in dat rapport. En uh, ook over kwaliteit. Van, op dit moment is de kwaliteit van onderwijs niet slecht. Uh, uh, als je het vergelijkt ook met andere scholen in, uh, in Nederland. Er zijn een aantal zwakke elementen. Maar ook daar hadden we goede plannen voor gemaakt. En die zijn in gang gezet. Maar er is de tijd tekort gebleken uh, om daar daadwerkelijk uh, de effecten van te kunnen plukken. En uiteindelijk uh, heeft uiteindelijk uh, wat er gebeurd is uh, ja, toch roet in het eten gegooid. Vindt u dat de inspectie te snel heeft gehandeld? Kijk, de inspectie heeft niet geroepen de school moet dicht. De minister heeft dat geroepen. De inspectie heeft een aantal voorwaarden gesteld waaronder deze school verder zou kunnen gaan. En mijn wens is te kijken van hoe wij die voorwaarden kunnen regelen. Een schone lei met kwalitatief goed personeel. Het verleden het verleden laten. Dus echt een nieuwe start. En als we dat voor elkaar kunnen krijgen zou ik ook heel graag willen dat OCW en de gemeente meewerkt aan zo'n nieuwe oplossing. U de bestuurder van de Rotterdamse Ibn Galdoen School, waar in gesprek met Paul Sanders. Oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh, oeh, oeh.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 uh -huh. Ja, ze zei het zelf al. Black Horse and the Cherry Tree. Katie Tunstall. Het protest in Flevoland tegen windmolens is verstomd, want het geld waaide binnen. Mino Remmers, hoe zit dat? Ja, ja, ze willen me maar niet vertellen hoeveel het uh, oplevert. Net is hier Cor van Schie aangekomen. Die, die doet ook mee met de windenergie. Maar u gaat het ook niet vertellen hè, wat het oplevert om mee te doen. Nee, ik ga u niet alles vertellen. We maar lucratief we, uh, is het wel, anders deed u het niet. Nou, ik denk dat het interessant was voor alle partijen die erbij betrokken waren. Ja. Kijk, we hadden te maken met Nuon, we hadden te maken met de bewoners hier in het gebied. En uh, daar hebben we gezamenlijk een, uh, wat afspraken over u gemaakt. U dacht aanvankelijk eerst ook van, nou, die windmolens, moet dat nou? Want u hoorde de komende 36, die staan er inmiddels. Nou, ik woon in het gebied, of in het gebied de Zuidloop... maar in de hoek die er als laatste bij betrokken werd. En dan ben je in het begin wel wat, wat argwanend. Wat gebeurt er nou? Ja. En als je er niet bij betrokken wordt, dan, dan, dan zou dat zich kunnen... kunnen kunnen uiten in dat je een tegenstander wordt. Maar zover is het niet gekomen. Want ze kwamen bij u en deden u een voorstel? Nou, niet zozeer. Wij hebben wel eens wat signalen afgegeven dat we er toch wel bij betrokken wilden worden. En, en uh, op andere manieren werd wel aangegeven dat het hele gebied er wel bij betrokken moest worden. Dus uh, zijn we toch uh, tot elkaar gekomen. En dan probeer je met z'n allen iets, uh, iets op te bouwen. En dan ik ben geen tegenstander, maar uh, je bent in het begin wat sceptisch. Ja, Cor van Schie is, is ook uh, agrarie of uh, u hebt een veebedrijf, hè? Ja, maar dat is ja. ook agrarisch, hoor. Dus ook, dat is agrarisch, ook agrarisch, ja. Uh, uh, heeft niet zo'n molen van dik 100 meter op zijn terrein staan. U hebt er, uh, meneer Mons, maar vier. Nou moeten we niet denken van, nou ja, je maait Romeen en dan is het verder klaar. Nee, het is echt wel een behoorlijke oppervlak, begrijp ik. Ja, u moet je voorstellen: als er geen molen staat... kun je gewoon recht doorrijden met je machines en je trekkers en al je bewerkingen. Nu staan er vier molens op het land. Dat betekent bij elke molen dat je je machines om moet draaien. Ja. Uh, er dat is betekent... een asfaltweg, er is een op, kraanopstelplek, er is een hek omheen. Ja, er ligt een asfaltplaat van 1200 vierkante meter, er ligt een weg, uh, de weg naartoe. Ja. Daar groeien nu geen aardappelen en biscuits. Het is dus een behoorlijk perceel en dat hebt u verkocht. Nou, dat verhuren we feitelijk om, ah, ja. uh, om het onderhoud aan de molens mogelijk te maken. Ja. Kijk, en uh, zo had Nuon veel minder tegenstand en Ruben uh, Lindenburg, daar gaat het om, hè? Nou, uiteindelijk wel. We, we, we moeten natuurlijk zorgen dat we in Nederland zoveel mogelijk windmolens kunnen bouwen, maar in ja. Nederland is een dichtbevolkt land. Ja, dus is dit dan, gaan jullie dit op meer plekken toepassen? Dat, dat je eerst probeert de mensen die er wonen erbij te betrekken... deelnemer te maken, zodat het protest ook verstond? Ja, absoluut. Uh, dit is een heel goed voorbeeld... van hoe we in Nederland uh, met elkaar te werk kunnen gaan. Koop je zo de democratie af? Ik weet niet of we zo de democratie afkopen. Maar ik denk wel dat we op die manier met z'n allen... naar een duurzame energievoorziening kunnen. Ja, en de overheid heeft ook doelen gesteld. Hè. Er moeten flink wat windmolens bijkomen. Maar een stukje verderop, op Urk... daar zijn ze falikant tegen de komst van die windmolens. Benieuwd of dat daar deze tactiek van de geldbuidel ook gaat werken. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Nou, dat gaan we dan horen zo dadelijk. Het is vier minuten voor, half negen. Straks meer Minor Remmers... Eerst naar Brazilië, want de tickets kunnen worden geboekt. Nederlands Elftal heeft zich geplaatst voor het WK volgend jaar. Het Nederlands Elftal verstaat door twee goals van Robin van Persie. Andorra in wat wij al eerder hebben genoemd een draak van de wedstrijd. Maar dat geeft eigenlijk niet eens zo, want de buit is binnen. Plaatsing voor het wereldkampioenschap volgend jaar is een feit. De buit is binnen. Joko de Wit is oprichter en organisator van de Oranje Camping. Meneer de Wit, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, de boekingen komen binnen. Ja, we... Klaar voor een maandje en dan uh, kunnen mensen inderdaad boeken. Oh, weet u dan al waar die camping komt? Nee, maar we weten wel wat, wat alle scenario's zijn. En uh, voor ons is het heel spannend dat Nederland wel of geen uh, groepshoofd uh, wordt. Uh, want dan zijn er nog maar zeven routes zeg maar, die uitgewerkt moeten worden en dat is 31. Uh, maar dat over een maandje ongeveer uh, weten we al van alle mogelijkheden die er zijn. Wat, uh, nou ja, hoe mensen daar. Uh... Ja hoe mensen daarop uh, zullen gaan reageren, vermoed ik dat u... U bent er nog wel, hè, meneer de Wit, want u viel even weg. Ja, weg. Dat klinkt niet goed. Jocko de Wit, oprichter en organisator van de Oranje Camping... die willen we natuurlijk graag spreken... vanwege het plaatsen van Oranje voor het WK volgend jaar. We begrijpen dat het uh, duur zal worden om erheen te reizen... en ook moeilijk zal zijn om uh, van de ene speelstad naar de andere te reizen. Eh, dat wilden we ook graag aan hem vragen. Gaat het nog lukken om hem te bereiken? Nee, dan gaan we naar um, wat we zo dadelijk gaan doen. Zo dadelijk gaan we naar uh, ons proefkonijn. Ons proefkonijn op twee wielen. Leidend voor weer een onderzoek over de veiligheid van de fietser. Verslaggever Louis Dekker. Alles wordt daar gemeten. Hartslag, snelheid, alertheid, gehoor. Zelfs uh, de werkbelasting van zijn hersens. Nou, dat is bij Louis Dekker heel wat. Het nou, is de bedoeling dat u als ik fluit gaat fietsen... en probeert zeven kilometer per uur aan te houden... Tot en met de laatste pion en daar even omheen keert... en dan kunt u in uw eigen tempo terugkomen. Slakker gangetje. Ja, heel erg langzaam. Mensen vinden het wel moeilijk. Maar ik hoop dat het u, u gaat lukken. Ja, kom maar. Oké. Okay. Ja, Louis Dekker is over het algemeen gewend om wat harder te rijden. Uh, eens kijken hoe dat hem vergaat. Zo dadelijk meer in ons huis. Hoeveel kunt u met uw bedrijf besparen op mobiliteitskosten? Eén.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 om zijn chemische wapens van de hand te doen. Grote kledingfabrikanten praten in Geneve over compensatie... voor arbeiders en nabestaanden die zijn getroffen... door de recente ongelukken in kledingfabrieken in Bangladesh. Onder de deelnemers zijn CNA en Primark, meldt de BBC. De vakbonden zijn er verheugd over, de kledingtop... maar ook verontwaardigd over het wegblijven van andere grote bedrijven... zoals Walmart en Mango.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 Drie astronauten zijn vijf en een halve maand teruggekeerd op aarde. De Amerikaan en twee Russen zijn met een Soyuz-capsule geland in Kazachstan. De drie hebben 166 dagen in het Internationale Ruimtestation ISS gezeten. Astronauten zijn na de landing uit de capsule bevrijd en in een speciale stoel gezet om te acclimatiseren en weer aan de zwaartekracht te wennen. Tot zover het belangrijkste nieuws. Het weerbericht van weerplaza.nl. Ben van Kamp, goedemorgen. Goedemorgen Lara. Zeg, de plantjes hebben nu wel genoeg water gekregen, denk ik dan. Maar het houdt er voorlopig niet op. Nee, het houdt voorlopig nog niet hecht op. Vandaag vallen er een aantal buien verspreid over het land. Maar van tijd tot tijd is het ook wel zon. De wind gaat geleidelijk aan ook afnemen en het weerbeeld wordt daardoor dus wel wat vriendelijker. En dat zet ook morgen door. Morgen vooral in het zuiden een enkele bui. In het noorden flink wat zon en daarbij zo'n 17 of 18 graden. Maar als we iets verder gaan kijken, vrijdag en ook naar het weekeinde. Op vrijdag begint de dag nog met wat zon. Maar later komt er meer bewolking en dan gaat het regenen. En ook zaterdag en zondag vrees ik dat we geregeld toch wel regen hebben. Helaas, Ben landkamp. Dankjewel. Geniet er maar van zolang het kan bij de je landen van der Velden. Maar wat files staan er wel, hè Jolanda? Ja, wat files. Uh, 17 files bij elkaar. 54 kilometer valt eigenlijk reuze mee. De buien vallen toch uh, gelukkig niet uh, op de vervelende plaatsen. Uh, hier in Den Haag is trouwens een zonnetje. Een paar dingen vallen op. Een aanrijding op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Bij Voorthuizen nu 4 kilometer. Daar is de rechterrijzgok dicht. Op de A13 is de spitsstrook dicht richting Den Haag. Daardoor loopt het een beetje vast op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Voor het knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. En op de A50 os richting Eindhoven is het langsgebreide tussen Vegel Noord en Sint-Oederode over 5 kilometer. Dankjewel, Jolanda. Zo dadelijk, het Europees parlement bezuinigt te beginnen bij de tolken. Lost in translation straks op het NOS Radio 1 journaal.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 Het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Over de Oranje Camping in Brazilië. Daar hoort u zo dadelijk meer over. Verbinding viel net weg. Organisator Jocko de Wit zoekt een andere telefoon. U hoort hem over een half uurtje. Na negen uur dus wordt dat. Chronisch zieken en gehandicapten die in een instelling wonen gaan er minder op achteruit dan in het regeerakkoord was afgesproken. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid legt uit waarom. Nou, je moet zo zien dat als je in een instelling zit... dan uh, ja, wordt alles een beetje voor je betaald. Uh, en dan hou je dus uh, zeg maar zak- en kleedgeld over voor ja, persoonlijke dingen. Maar een, een belangrijk punt is bijvoorbeeld de waskosten. Uh, en het Nibud heeft bijvoorbeeld uitgerekend... dat uh, de waskosten ongeveer uh, in het verleden ongeveer 35 euro uh, waren... En in de praktijk is gebleken dat die kosten hoger zijn geworden. Nou, wat ik belangrijk vind is dat ook mensen, als je mensen in een instelling zit... dat die voldoende geld overhouden om dit soort dingen ook te kunnen blijven betalen. Ja, de waskosten. Rolf Smit, chronisch zieke en gehandicapte raad. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat je nou de waskosten kunt blijven betalen, dat helpt wel iets. Maar is dit voldoende, wat de staatssecretaris nu toezegt? Nou, voor mensen in een instelling is dit echt goed nieuws... Uh, iemand met een waai-uitkering uh, dreigt uit te komen... op een inkomen van ongeveer 270 euro per maand... waar die dan alles van moet doen. Uh, niet alleen waskosten, ook verzekeringen betalen, uitstapjes uh, enzovoort. Uh, dat wordt nu ruim 400 euro. En dat scheelt aanzienlijk natuurlijk. Ja, jij zegt het zelf al. Dat is dan voor de mensen die in een instelling wonen... voor de mensen die nog thuis wonen... stelt van rijn 700 miljoen euro beschikbaar, Die die verdeelt over de gemeente. Wat vindt u daarvan? Ja. Nou, voor zieken uh, en gehandicapten uh, die thuis wonen verandert de situatie eigenlijk niet. Die gaan er nog steeds vele honderden euro's per jaar op achteruit. Maar waar gaat die 700 miljoen euro dan naartoe? Want die gaat nou, naar de gemeente voor inkomensondersteuning. Nou, uh, de gemeente mogen dat geld eigenlijk vrij besteden binnen het sociale domein. Aha. Dus als er problemen zijn bij de sociale werkvoorziening... kunnen ze het geld ook daarvoor inzetten. Het geld is niet geoormerkt, zoals dat heet. Nu u bent bang dat gemeenten dat niet voor... Uh, die specifieke inkomensondersteuning gaan gebruiken? Ja, dat klopt. Ook omdat uh, gisteren net bekend werd... dat de gemeentes de komende jaren met enorme financiële problemen te maken gaan krijgen. Miljarden euro's gaat het om. Mm -hmm. Dus de kans dat het geld echt bij onze achterban terecht gaat komen... die achten wij niet zo groot. En we vinden dat daar ook nieuwe afspraken over gemaakt moeten worden. Nou, dan nemen wij aan dat u nog wel even met de staatssecretaris wilt praten. Dat klopt. Uh, gelukkig zien we hem deze uh, uh, vanochtend nog. Ah. Uh, en we zullen hem daar uh, nog zeker even over... Uh aan het tond voelen. En als die dat geld oormerkt, specifiek ja. voor uw achterban, chronisch zieken en gehandicapten, bent u dan helemaal tevreden? Nou, nee, het, he? het had, nee. <laughs> dat ik al. Het had had toch beter gekund. Maar goed, gezien de, gezien de economische crisis, hè, hè, dan, zijn we, dan is de situatie toch al een stuk beter dan wat hè, nu dreigt te gebeuren. Oké, okay, nou laat ons even weten, meneer Smit, als u de staatssecretaris gesproken heeft. Dat zullen we zeker doen. We zijn benieuwd. Rol Smit van de Chronisch Zieke en Gehandicaptenraad. Dank u wel. Goed. Graag gedaan. Gaan we naar het Europees Parlement. Dat gaat bezuinigen op tolken. Het voorstel van CDA-europarlementariër Esther de Lange is aangenomen. Correspondent Chris Ostendorf sprak met de Lange... te midden van de Europese spraakverwarring in Straatsburg. Esther de Lange van het CDA, we hebben hier uitzicht op een hele rij ramen... met daarachter tolken. Een persconferentiezaal in Straatsburg... Is dit altijd de gangbare praktijk in het Europese parlement? Ja, eigenlijk is het zo dat elke vergadering uh, in een groot aantal talen wordt uh, vertolkt live. Is in line? Is in line? Uh, with the, uh, with the... Met wat, wat is daar de reden? Nou, elke parlementariër heeft hier het recht om zijn eigen taal te spreken. Daar wil ik ook niet aankomen. Soms gebruik ik ook het Nederlands. Daar heb ik dan hele goede redenen voor. Waarom? Uh, bijvoorbeeld als ik in de plenaire vergadering spreek en mensen hebben het interesse, jij als journalist of iemand anders, uh, ja, dan wil ik wel dat, we, uh, hé, dat, dat die persoon mij hoort in onze moederstaal. Wij lijken soms al zo ver weg als Europarlementariërs. Het is belangrijk dat wij naar buiten toe gewoon gezien worden als, hé, hey, dat is er eentje van ons. Uit Nederland. Dus in de plenaire zaal kan ik u ook wel eens zien staan... en er staat ineens Esther de Lange in het Nederlands... een zaal van 750 mensen toe te spreken... die bijna niet uw taal verstaan. Nou, uh, eventjes een beetje aardig voor het Nederlands. Het is toch best wel aardig voor mensen die dat spreken in Europa. Maar daar gaat het niet om. Wat ik dus uh, voor ogen heb, is die momenten waarop ik het Nederlands niet nodig heb... waarop mijn collega's hun taal niet nodig hebben. Ja, dan zitten nog steeds die tolken er. En dat is zonde. Dat kost meer dan duizend euro per tolk per dag. Uh, onze tolken zijn goed, maar ook duur. Uh, en die momenten dat die cabines vol zitten... maar niemand gebruik van ze maakt... Ja, daarvan zeg ik, daar moeten we als parlement ook snel een streep doorhalen... dat ze er ook niet zitten. Hoe groot is nou de kans dat dit echt gaat veranderen in dit parlement? Ja, we gaan hier wel stappen zetten. Uh, we zijn ook al voorzichtigjes begonnen. Bijvoorbeeld door uh, vergaderingen uh, beter over de week te spreiden. Dan heb je dus ook minder tolken nodig in zijn totaliteit. Uh, dat heeft al uh, resultaat gehad. Nou, met de concrete voorstellen die ik nu doe, hoop ik toch dat we een aantal miljoen kunnen bezuinigen op korte termijn. Voor een goed betalingsniveau. Wat... volgende keer zitten hier minder mensen achter die glazen wandjes. volgende keer zitten ze er uh, alleen als we ze nodig hebben. En uh, uh, ik ben ze heel dankbaar dat ze dit moeilijke beroep willen, willen uitoefenen. Het is echt een, uh, een sport aan zich. Ik heb het ooit zelf geprobeerd, maar ik had na een half uur uh, barstende kopijn. Uh, dus het zijn de toppers, de beste tolken van Europa. Maar zet ze alleen in als ze echt nodig zijn. Dus je zult ze wat minder gaan zien, ja. Zijn een tevreden CDA-europarlementariër. Esther de Lange in Straatsburg. Het parlement gaat dus in het vervolg efficiënter om met de tolken. Omwonenden van een windmolenpark in Flevoland. Die zijn best tevreden. Ze krijgen er namelijk geld voor. Ja, is de goede kant van de zaak. Dit is het NOS Radio 1-journaal. I don't know why. That's how I'm dan Morrison The Bright Side of the Road als je daar toch over hebt. Jolanda van der Velden, hoe is het op de weg? Valt Reuze mee, is 70 kilometer toch wel geworden. Nu uh, goed nieuws over de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Daar zijn alle rijstroken weer open na een aanrijding. Tussen Stroe en Voorthuizen nog 7 kilometer. En nog wat langer is de A50-Os richting Eindhoven. Tussen Afwit-Volkel en Sint-Oederode 5 kilometer. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Pak nog de fiets. Dat doet uh, verslaggever Louis Dekker. En nu, u hoorde hem eerder al vanochtend allerlei testjes doen... is hij klaar voor de hoofdmoot van het onderzoek waar hij aan meedoet. In Leidsendam. Verkeersonderzoeksbureau SWOF probeert daar te achterhalen... hoe het komt dat steeds meer mensen ernstig gewond raken door een fietsongeluk. Ook onderzoeken ze of de elektrische fiets een gevaar is op de weg. Hopla. Nou, daar gaan we dan. Het pittoreske Leidsendam. Een verkeersriool is het. En oh ja, rood lampje. Klik, dat was al vijf seconden te laat. Nog een keer, komt het eerste stoplicht. Het is wel hard werken. Terwijl de tram langskomt, moet ik ongeveer om de drie tellen... reageren op dat rode lampje, links boven mijn oog. En dus op het stuur klikken. En nu gaan we fietsen. Het is wel lekker, elektrisch fietsen. Dat gaat vanzelf. Zonder enige moeite. 25 kilometer per uur. Daar is het eerste gele bordje. Naar links. Ik slinger door een woonwijk. Helm op mijn hoofd. Camera er nog bovenop. Spriet voor mijn ogen. Bordje naar rechts. Mensen die me wat raar zitten aan te kijken. Ja, ik ben een proefkonijn. Is natuurlijk ook een raar gezicht. Zo'n man op een fiets met een helm. En die zit dan ook nog de hele tijd met zijn duim op het stuur te klikken. Ik ben wel heel benieuwd wat ze nu allemaal van mij weten straks. Want ik lever nu data aan de lopende band. Nou, naar rechts. Ik merk al wel dat ik een buitengewoon slecht proefkonijn ben. Want ik vergeet voortdurend te reageren op dat rode knipperende lampje. Ik heb het veel te druk met die microfoon in mijn rechterhand en remmen. Dat gaat ook al lastig met één hand. Kortom... Die data die ik lever, daar kunnen ze denk ik niet veel mee. Achter mij fietst nog Rommert, de leider van de proef. Ja, ik fiets gewoon achter je voor de zekerheid. Je bent natuurlijk met een recorder aan het fietsen... wat natuurlijk niet voor de veiligheid bevorderend is. Doet u dat altijd bij deze proef, erachter nee, blijven hangen? dat is niet de bedoeling. Maar het is alleen als ik me denk van, uh, als de kans bestaat... dat de proefpersoon toch een verkeerde kant op gaat... of uh, een beetje onveilig rijdt, dan uh, doe ik dat voor de zekerheid toch. Ik heb het te druk. Ja, dat zie ik ook aan uw fietsgedrag. Ja, leg eens uit. Hij gaat alle kanten van de weg op. Het is gewoon iemand die mobiel aan het bellen is, bij wijze van spreken. Terwijl hij aan het fietsen is. Ik oog als iemand die aan het whatsappen is op de fiets. Ja, om sowieso. het maar eens actueel te zeggen. Van de achterkant wel, als ik achter u fiets. Ik heb niet het idee dat u veel kunt met die data die ik genereer. Dat moeten we nog zien, maar we hebben gelukkig nog een heleboel andere proefpersonen... waar we wel in ieder geval wat mee kunnen. Maar zoals het er nu naar uitziet, wordt het toch lastig, denk ik. Ja. Te afgeleid. Ja, heel erg afgeleid. Nou, hij doet nog zo zijn best. Robert Sikkema van het Zwof u, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. De onderzoeken van dit onderzoek worden dit najaar bekendgemaakt. Twaalf minuten voor negen. We gaan nog eventjes naar Maino Remmers. Maino, er komen toch wel vragen binnen over die vergoedingen... die worden betaald voor die windturbines ja. op de weilanden. Waarom Dat doen ze daar zo vaag wel. over bij jou? Nou ja, kijk, Cor van Schie zegt dat ook niet... Hè, van, van wat jullie nou verdienen aan zo'n windmolen... Hè, omdat jullie meedoen met het project. Dat, omdat het ook bedrijfsinformatie is. Want jullie hebben samen een bedrijf met z'n allen. Hier in het gebied uh, hadden we een bedrijf met z'n allen. We hebben een bedrijf ontwikkeld. En dat bedrijf in ontwikkeling... Dat hebben we verkocht. Ja. De... Jullie zijn zelf het initiatief hebben jullie genomen hier om, om die windmolens neer te zetten. Het komt niet van Nuon af, jullie zijn zelf naar Nuon toegestapt. Ja, klopt. Alle, alle bewoners in het gebied uh, waren de, de initiatiefnemers. Die hebben als het ware een, een bedrijf op poten gezet... Ja. Uh, waarin de, de, de afspraken vastgelegd werden. De... Ja, Fred Jansen staat hier. Hij is voorzitter van het Nationaal Kritisch Plat voor de Windenergie. Er ontstond dat al een aardige discussie. Want u zegt, ja, dit is eigenlijk niks. Nee, het is in termen van bijdrage aan onze nationale energie is het niet. Iedereen kan uitrekenen dat al die molens in Nederland nog een half procent van ons energie Maar de manier waarop ze die gedaan hebben door mensen ook echt te zeggen... ja, je kan meedoen en vanwege het geld is het interessant en dus geen protest? Uh, nou, dat is als het toch moet, is dat een nette manier om te doen. Dat denk ik wel. Maar uh, ja, wat er hier gebeurt, dat is het hele park. Dat levert naar schatting levert dat de gezamenlijke eigenaar vier... 4 miljoen per jaar op. Dat kan en daar kan dus wel een, een cadeautje voor, voor omwonenden vanaf. Maar het grote doel van die windenergie... Uh, CO2-uitstoot verminderen, dat kan je vergeten. Want het, uh, de, de opbrengst is eigenlijk nul. Dan komt het, als je eerlijk gaat kijken, dan, dan gaat er zoveel verloren... op andere manier bij centrales, dat het verdwenen is. Maar wat vindt u ervan dat... Uh, uh, want er is nu een groot gedeelte van de mensen die hier meedoet... maar een deel van de mensen kijkt er natuurlijk wel tegenaan. Ja, uh, uh, ja, je kunt een democratische beslissing natuurlijk... een beslissing noemen waar voldoende participanten bij zijn... maar er zijn nog meer mensen. Het draagvlak is iets anders dan participatie. Vindt u dat wat dat betreft dat hier gewoon eigenlijk weggekocht is dan? Uh, nou, de mensen zijn zelf begonnen. Ik, ik kan dat niet overzien, daarvoor heb ik niet bijgestaan. Maar over het algemeen probeert men dat wel op grote schaal. En dat wordt weggekocht met subsidie, want die 4 miljoen per jaar... dat is precies wat er aan subsidie ook in totaal ingaat. En dat wordt door alle andere huishoudens en al, alleen de huishoudens in Nederland betaald. Ja. Hoe vindt u het, wind, wind, het, het windpark zoals u die 36 molen, ze zijn iets meer dan 100 meter hoog. Ja, uh, ik vind een windmolen best een mooi ding. Maar dat betekent niet dat ze meer opbrengen dan ze doen. En je gaat wel op grote schaal het landschap veranderen. En op het moment dat er zo weinig nut van is, uh, ja, moet je er vanaf blijven. Want het landschap is van iedereen, dat is publiek bezit. En niet alleen maar voor de mensen die hier wonen? Niet alleen voor de mensen die er wonen. En niet alleen voor de mensen die die 4 miljoen subsidie mogen oprapen. Vanmiddag komt prinses Beatrix om het windmolenpark officieel te openen. Maar de klap molens draaien al vanaf mei. En klopt wiekt mee vanochtend in het Radio 1-journaal. De gezamenlijke industriële zone van Noord- en Zuid-Korea, Kaesong, gaat volgende week weer open. Half jaar geleden ging het gebied dicht omdat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un alle arbeiders terugriep. Noord-Korea had net sancties opgelegd gekregen van de VN vanwege een derde kernproef die het land had uitgevoerd. Correspondent Marike de Vries legt uit wat de heropening voor de beide Korea's betekent.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 NOS Radio Journal Media Overzicht. Ja, nou, het is u niet ontgaan. Er is gisteren veel regen gevallen, ja. heel veel regen zelfs, op sommige plaatsen. Zo viel er in het dorpje Henksel, dat is bij Winterswijk, maar liefst 108,4 mm neerslag. Dat is per vierkante meter zo'n 11 emmers vol water. Dat meldt u Consult bij Omroep Gelderland. Dinsdagmiddag stond de teller op 80 mm. Dat is al meer dan normaal gesproken de hele maand september. Een dramatische gebeurtenis voor een groep Australische hikers in Papua-Nieuw-Guinea. Toen ze hun tenten wilden opslaan voor de eerste nacht van hun avontuurlijke trektocht door de bergen, werden ze met manchettes aangevallen en beroofd. Twee lokale dragers overleefden die aanval niet. Volgens de directeur van een Australisch trekkingbureau kon je hierop wachten. De lokale bevolking profiteert namelijk veel te weinig van het toerisme op Papua-Nieuw-Guinea. De autoriteiten en de Australische government hebben verhaald om dat soort of system te ontwikkelen dat ze gedeeld hebben. Daarom worden ze gesgrondeld en dan nemen ze dingen in hun eigen handen. En dat is als je een probleem hebt. De Australische autoriteiten hebben gewaarschuwd voorlopig die beroemde maar zeer zware trektocht op Papua Nieuw-Guinea te vermijden. Het lijkt logisch, de Facebook-rellen hebben de bekendheid van het dorp Haren vergroot. Maar uit onderzoek blijkt dat mensen de plaats niet minder aantrekkelijk vinden, zegt lector marketing Karel Jansen-Alsem bij BNR. We zeggen af en toe letterlijk in onze enquête van eh, dit had overal kunnen gebeuren. Eh, nou, dus eh, daarom eh, snap men wel dat dat los staat van de eh, woonaantrekkelijkheid van het dorp op zichzelf. En dan kan het u niet zijn ontgaan. Met de 2-0 overwinning gisteravond op Andorra... heeft het Nederlands elftal zich geplaatst voor het WK volgend jaar in Brazilië. AD is alvast op inspectie geweest in het luxueuze Caesar Park... Panima Hotel, waar Oranje drie weken zal verblijven. Het vijfsterrenhotel ligt aan het meest trendy strand van Rio de Janeiro... in het centrum van de stad. En daar dichtbij ligt ook het beoogde trainingscomplex. Kijk eens aan. Uh, AD constateert vervolgens dat uh, als je Oranje achterna wil reizen... dat dat duur en moeilijk zal worden. De afstanden zijn groot... Um, en dat kost veel geld. Kaarten zijn er genoeg. Vluchten en hotels zijn er op het laatste ook altijd wel weer volop. Maar als fan door Brazilië reizen wordt uh, sterven stuur. We zijn weer drie jaar verder in de crisis. Al dus het AD. Het kan ook goedkoper op de Oranje Camping bijvoorbeeld. En daarover hoort u zaks na negen uur meer. Ze zijn nog niet helemaal uit waar die komt. Moet nog even een maandje wachten. Maar boekingen kunnen alvast worden genomen.